Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Burgemeester de emoties van de Koerden die gisteravond de hal van de Tweede Kamer binnendrongen. Hij was behoorlijk verrast door de actie, maar hij zei dat de Koerden niet in de vergaderzaal zijn geweest en geen kamerzitting hebben verstoord. Volgens Van Aertsen mogen de Koerden buiten demonstreren, maar moet daar wel een vergunning voor zijn. Straks om half tien praat een delegatie van de Koerden met Kamerleden over de strijd tegen IS. In Kobani, aan de grens met Turkije, zijn in buitenwijken straatgevechten uitgebroken tussen strijders van de IS en de Koerden. De islamitische terreurgroep is de oostelijke wijken van de Syrische stad binnengetrokken. Er zijn al zo'n 160.000 burgers gevlucht. Vanaf een berg zou de stad met zware artillerie worden beschoten. Het Turkse leger trok gisteren een troepenmacht samen aan de grens bij Kobani, maar greep niet in. Mensen met een hbo-opleiding vinden maar moeilijk werk. Bijna drie kwart van de hbo'ers volgt een studie met ongunstige of slechte vooruitzicht op een baan. Dat blijkt uit de jaarlijkse keuzegids hbo. De minste kans op een baan maken studenten van studierichtingen als informatica, bedrijfskunde, fysiotherapie, toerisme en communicatie. Die opleidingen zijn populair en er is dus veel concurrentie tussen de afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Afgestudeerde medisch laboranten, scheikundigen en werktuigbouwkundigen hebben wel goed zicht op een baan. Het conflict tussen India en Pakistan in de omstreden regio Kashmir is weer opgeleid. Militairen van de twee landen bestoken elkaar met onder meer granaten. Tienduizenden dorpelingen in het gebied zijn op de vlucht geslagen. Volgens internationale persbureaus zijn negen burgers om het leven gekomen. Indiaanse autoriteiten melden vijf doden onder wie een kind. India en Pakistan maken allebei aanspraak op de grensregio. Ze voeren er al drie keer oorlog over. De landen beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met de beschietingen. In augustus slaaide het geweld in de grens ook al kort op. Toen vluchten 15.000 mensen. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer en zware windstoten. Verder veel wind en het wordt een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Veel drukte nog altijd in de Randstad. Vooral op de A7 Hoornzaandam voor wij de Wormer 6 kilometer. Vanuit Alfmer op de A9 voor Dorp 6. A12 naar Utrecht tussen Bodegraven en knopen Lunetten over 20 kilometer. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Knoopput Lunetten 7. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 kilometer. De A15 Gorkum-Europoort tussen knopen Ridderkerk en rotterdam Charloos 6 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor Hendrik Kieloambacht 7. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De A20 Gouda Hoek van Holland Rotterdam Rotterdam Terbrechtseplein 5 kilometer. Dat is een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer open. Op de A22 Beverwijk Velsen een ongeluk bij de Velsen-tunnel. De tunnel is tijdelijk dicht. A27 Breda Utrecht tussen Knoopend Gorkem en Lexmond 5. En op de N11 Bodegraven Leiden voor de aansluiting met de A4 5 kilometer.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 Van uur 2 van ochtend op zondag uit 1982 was dat Toto en Rosena. In uur 2 onder meer de volgende onderwerpen. Dit vaste item, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... om half 4, de evenementenagenda. Iets korter dan gisteren, want uh, zaterdagavond... evenementen van afgelopen zaterdag die vervallen natuurlijk. Dat allemaal om half 4, de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Na de volgende plaat gaan we schakelen met uh, onze verslaggever Dolly Tempierik, want die is aanwezig op het eindfeest... van Mango's en Brussel's. En zij geeft een sfeerverslag vanaf het strand. Uh, verder houden we natuurlijk voor u de eredivisie voetbal... het komende uur ook voor u in de gaten. En uh, natuurlijk veel muziek. Zo is dat. En zo dadelijk dus Dolly Tempierik Het eindfeest bij uh, Mangos en Bruxelles. Ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat een beetje koud zijn... Hè, daar met al die sneeuw. Oh, voor morgen om 6 uur uh, is daar heel veel sneeuw gedeponeerd. Een plaatselijke sneeuwbuis, zullen we maar zeggen. gisteren is de draai door deze bij Zalford op zaterdag... in de uitvoering van Kessel van Live gezongen een aantal jaren geleden. In een café tegenover de heenwijs Zalford, de Doobie Brothers... het origineel dus van de Long Train Running. Ja, we gaan eens even contact opnemen met Dolly Tempierik. Zij is op straat strand van Zalford aanwezig... bij het slotfeest van Mango's en Brussel. Goedemiddag, Dolly. Hé, hey, goedemiddag. Ben ik te horen? Jij bent goed te horen, hoor. Dat is mooi, want het is hier een kaba. Je weet niet wat je meemaakt Het is weer allemaal leuk geregeld Er is weer een parcours uitgezet Waar zes teams overheen gaan rennen en skiën Ieder team bestaat uit zes personen En individueel maken ze een rondje door het parcours nou, als je ziet hoe dat allemaal eraan toe gaat, dan ligt je helemaal gevouwen echt waar. Ze beginnen bij strand in 14 bij Brussels. Binnen moeten ze hun ski's aantrekken. Dan moeten ze door een poort. En daar gaan ze worst happen, vlees happen. Daar hangt net als wat wij van vroeger kenden, het koek happen. Ja, we zijn hier hoor. Maar, uh... ja, het is het is en dan uh, zie je dus uh, de deelnemers, die moeten proberen een stuk worst of een stuk sperrip af te happen. Dan mogen ze door, gaan ze bij Brussels naar boven, over de boulevard. En dan via de sneeuw bij Mango naar beneden. Nou echt, ik denk dat er wel vijf ambulances moeten komen straks. Want ik vergeet even te melden dat ze bij de aanvang een borrel moeten drinken. En als je ziet hoe ze naar beneden komen. Er wordt nu een schone dame in Tiroler pakje. Wordt ondersteund door Bast eigenaar van Mango's, naar beneden geholpen. Maar die legt ze wat zelf het loodje. Radio en uh, ja, het is, het is uh, geweldig. Er hangt een hele leuke sfeer. Ja, We het hebben is, uh... priesters in de rond te lopen. We hebben mannen in maatpakken rondlopen. Maar met belachelijke pakken. Echt met bloemtulpjes erop. Uh, uh, luipaardpakken. Maar allemaal maatkostuums. Het is ieder jaar weer een geweldig feest daar bij Mango's in Brussel. Ja, het slotfeest van het jaar met, met de sneeuw. Houdt de sneeuw het een beetje goed trouwens met deze temperaturen van vandaag? Ja, het is wel een beetje hard geworden. Dat, dat verbaast mij, want je zou denken dat het uh, zou smelten. Maar het is echt ijzer geworden, dus je moet wel een beetje opletten waar je loopt. Het is allemaal veel bult, uh, het is glad... Dus ik ben blij dat ik mijn profiellaars heb aangetrokken vandaag en niet mijn slippertjes. Ja, nee, oh, he. er komt er nou, Oeh, er valt er eentje zeg, oh jongens. Oh god, er komt een non aan om hem te helpen. Oh jongens, oh nee, hij staat alweer, loopt goed af. Nou, in ieder geval degene die het origineel, oh, daar gaat hij weer. Degene die het uh, best gekleed is, het origineelst en die het snelst is, die krijgen de lang gouden langloof wisseltrofee. Oh, daar loopt een bunny langs zeg. Nou, nou, nou Rob je mist wat. En uh, het is trouwens de derde keer dat dit evenement met sneeuw wordt georganiseerd. En als volgend jaar Snow Planet het sneeuw weer op tijd kan leveren... dan, gaat er weer een, of dan gaan we de vierde editie van dit eindfeest gaan vieren in 2015. Maar vooralsnog is dit feest nog niet afgelopen. De nee. stemming zit erin en de mensen dansen. Dus wat? wat willen we nog meer? Tot hoe laat gaat de feest door, Dolly? Weet je dat? Nou, tot het afgelopen is, weet je. Je weet niet hoe lang uh, de mensen erover gaan doen om een rondje... Je weet niet hoe, wat voor condities ze hebben. En ik denk dat het ook uh, met ieder rondje minder snel zal gaan. Hoewel ze natuurlijk wel een estafette doen. Dus iedere keer komt er, nieuwe, uh, komt er een nieuwe mededeler. Me hoe noem je dat? Een deelnemer. Daar was ik naar op zoek. Nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het ligt aan de mensen, hoe lang ze blijven. En uh, ja, ik, ik schat nog wel dat het het eerste uurtje aan de gang is, hoor. Ik zie je ook nog wat uh, bekende Sandvoorters meedoen met dit uh, evenement? Nou, ik had eigenlijk gehoopt Rob Bossink hier te zien... maar die zie ik niet. Die is denk ik ergens anders. Uh, Willem Mendel heb ik wel rond zien lopen. Maar ik, ik heb geen uh, Zandvoortsteam team gezien... Helemaal over Oh, zien. wacht even. Oh. Ik heb wel een meisje gezien in een Tiroler kostuum... helemaal van Zandvoortse makelij. Maar die zie ik niet meer terug. Nou, Dolly, in ieder geval dus, de luisteraars ja. van CfM... die kunnen daar even een kijkje gaan nemen. Het is enorm gezellig zo te horen op de afgelopen. Tuurlijk! Het is enig. Je moet het even gezien hebben. Nou, je rot. He helemaal goed. Geniet ervan. En we komen straks Doen weer bij, we. We komen straks weer bij terug, Dolly. Ik ga snel door naar het wapen nu. Oké, okay, tot in het wapen. Ja, goed, doei. Tot straks. Tot straks. Hoi. Hoi. Dat was Dolly vanaf uh, de Mango's Bits Club hier in Zalvoorts. Se bent je bent niet meer in Wij staan vandaag bij Brussel en Mango, Dolly, te pericorders. Zij is daar voor CFM live aanwezig. Thomas snegel en zo. apprescu muziek. Dus hou je daarvan, dan moet je daar zeker nog even een kijkje te gaan nemen. Je Danza Kanduro, de Dansa Candoro, de zinger van Luz Enzo. Ja, het is weer tijd om te gaan kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. Maar we beginnen nog even met de eerste wedstrijd van vandaag. Om half 1 gespeeld PSV tegen Excelsior. Daar werd het 3 tegen 0 en jij hebt daar nog wat nieuws over Robert Ja, totaal onnodig en totaal onverwacht... werd de probleemloze 3-0 zegen van PSV op Excelsior vanmiddag... nog voorzien van een flinke smet. Na afloop zal weinig worden gesproken over de overwinning... op de Rotterdamse promovendus. Maar vooral over de onnodige rode kaart voor Jeffrey Bruma... En de tribuneverwijzing van de PSV-trainer Filip Cocu. Bruma mist door deze kaart de volgende thuiswedstrijd tegen AZ. De PSV-treffers vielen in de uh, 45e en 51e minuut. Na twee nederlagen op rij kon PSV weer eens een overwinning vieren. Na de rode kaart kwam de zege niet meer in gevaar. Daardoor gaat PSV als koploper van de Divisie de interlandperiode in. PSV spoelde in de lunchwedstrijd in ieder geval de nare bijsmaak weg. Die had het overgehouden aan een nederlaag bij SC Heerenveen en Dynamo Moskou. Maar in ieder geval, Koku naar de tribune en Bruma naar de douche. En dan gaan we nu kijken naar de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. We houden ze voor je in de gaten. De tussenstanden krijgen van ons Feyenoord tegen FC Groningen. Daar is gescoord door Feyenoord. 1 tegen 0 albert -Jan. Ach ja, we ja. hebben nog 45 minuten. Dat is waar. En de tweede wedstrijd die om half drie is begonnen... AZ thuis tegen FC Twente, ook daar is gescoord. AZ leidt met 1 tegen 0. En dan denk je van, hé, hey, ik heb Ajax nog niet gehoord. Nee, dat klopt. Die spelen ze dadelijk om kwart voor vijf tegen Pik Zwolle. De wedstrijden blijven voor je volgen bij CFM Zalvoort... op deze zondagmiddag. En uiteraard heel veel lekkere muziek onderweg... waaronder deze van Alle Farben en She Moves. Far away. I de for Train en Angel in Blue Jeans. Ja, mocht je hem nog niet op je telefoon of tablet hebben... dan zou ik je aanraden de ZFM Software app toch wel even te downloaden. Hij is gratis verkrijgbaar in de App Store van iPhone en iPad. Zoek dan onder ZFM Software. Het leuke is van die app, daar staat weer een nieuwe, zeg maar, foto op... Hè, aan de ja. bovenkant van de app. Als je de app uh, gedownload hebt, Ik zie je een hele mooie nieuwe foto gemaakt door uh, collega Rob Bosink. Een garnalenkorter aan de kust van Zwamvoort. En er zijn heel veel garnalenkorters uh, op dit moment actief. He, er wordt flink uh, op garnalen gevist, uh, Albert Jan. Ja, dat heeft en natuurlijk... over garnaal gesproken. Dat he? heeft, het heeft natuurlijk alles te maken met de, de, de te houden vijfde editie van het kampioenschap garnalenpellen op 25 oktober. Dus liefhebbers van dit evenement, zet vast een groot kruis door 25 oktober. Want dan is het weer zover. De vijfde editie van het kampioenschap Garnalenpellen. Vrienden van de garnaal Zandvoort en de crew van Strandpaviljoen Talassa... organiseren dit jaar voor de vijfde keer op rij het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Zoals gezegd, zaterdag 25 oktober vanaf 4 uur zal in Café Het Juttertje in het jaar rond Strandpaviljoen Thalassa weer fel worden gestreden om de winst. En wie wil daar nou niet aan meedoen? En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het garnalenpellen redelijk beheerst, kan zich inschrijven. Maar doe dan wel snel, want vol is vol. De deelname bedraagt 5 euro per persoon. Kan de geweldige prestatie van vorig jaar van Willemien Elsman geëvenaard of zelfs verbeterd worden? Ga de uitdaging aan en doe mee. Inschrijven kan bij Talassa of per e-mail garnaal. Met A -E -Zandvoort, dus Granale Pellers, schrijf u in voor de vijfde editie van het kampioenschap Granale Pellen op 25 oktober aanstaande. En zo meteen nog veel meer evenementen in het evenementenoverzicht bij CFM. Maar eerst is de sledge, hier is Frankie. Frankie. Heb je nog wel eens wat van hem gehoord, Albert uh, Ik heb niet? niets meer van hem vernomen. Hij helemaal niks. Nee. Hij is gewoon uh, daar uh, ergens uh, het water in getrokken. Ik, ik, ik zal de volgende week eens even achteraan bellen of hij of zijn telefoon of verloren is... of dat hij uh, in het water is gevallen, want dat kan natuurlijk ook nog. Nee, we hebben het over uh, Frank de Visser... die we normaal gesproken rond kwart over vier uh, vaak in de uitzending hebben. Op de zaterdag. Op de zaterdag. Zo is het. Het is tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer uitgebreid voor zitten. Nou, uh, we gaan het iets sneller doen dan gisteren. Uh, uiteraard kunt u vandaag nog uh, genieten van Kunstkracht 12. Een uh, kunstatelierroute door uh, Zandvoort. Wilt u daar meer over weten, kunt u nog even kijken op www.kunstkracht12.nl. Www en zoals we eerder in het programma ook gemeld uh, en uh, vermeld... Uh, bent u van harte welkom bij autobedrijf Zandvoort want daar is een inloopdag met van allerlei diverse activiteiten. Niet altijd, het gaat deze keer niet allemaal over auto's, die staan er morgen weer... maar van allerlei andere activiteiten om het toch eens even in een andere sfeer... met dit autobedrijf kennis te kunnen maken. U hoort al van Dolly. Dolly was aanwezig, of is aanwezig, of was aanwezig... bij het eindfeest van Mango's en Brussels. wat wellicht... Om, wat om twee uur begon en wat wellicht nog ve vele uurtjes doorgaat. Het heeft alles te maken met Jets uh, kids, Loos. Een soort uh, ski gebeuren uh, met veel sneeuw en uh, Gluwijn en wijnwijp ontgezang, om het te uh, zeggen. Langzaufen, zag ik ja. ook op de poster. Oh, Langsauven, oogdas. Dus dat is, uh, bent u daar uh, lief hebben van? Kijk dan even. Dat is wel een heel gezellig feest daar op het uh, eindfeest van Mango's en Bruxelles. En dan heb ik over strandafgang 14 en 15. En om drie uur is begonnen uh, vandaag uh, het bokkie biljarttoernooi. Toernooi. Het is het gezelligste en eenvoudigste biljartspel dat er bestaat... en iedereen kan hieraan meedoen. Je hoeft alleen maar met de witte bal de rode bal te raken. Er is wel één probleem. Er staat namelijk een bokkie in de weg. En waarvoor moeten ze zich dan vervoegen? Uiteraard bij Laurel en Hardy aan de Haltestraat. Voor dit bokkie-biljarttoernooi wat vanmiddag om drie uur is begonnen. Meer informatie kunt u vinden op www.laurelandhardy.nl www.laurelandhardy.nl dan gaan we straks weer schakelen met uh, Dolly, want die is dan inmiddels gearriveerd in het Wapen van Zandvoort. Want daar vindt uh, rond de klok van kwart voor vijf, dan wel vijf uur. Uh, de boekpresentatie uh, plaats van onze dorpsgenote Rika Jansen, die volgende week 90 jaar hoopt te worden. Kees Rutgers heeft een uh, boek geschreven over haar uh, turbulente leven, en die wordt vanmiddag gepresenteerd in het Wapen van Zandvoort. Dus liefhebbers van Zwarte uh, Riek. Dan wel Rika Jansen, onze dorpsgenoten zijn van harte welkom in het Wapen van Zandvoort om deze boekpresentatie mee te maken. Over, rond de klok van kwart over vier gaan we vast even schakelen met Dolly, die daar ons een sfeerverslag van zal doen. En eh, om half vier nu is begonnen een burrelwandeling, die gaat u dus missen. Uh, en dat is allemaal in de Amsterdamse waterleidingduinen. En het is een wandeltocht. En de prijs per persoon bedraagt 6,50 euro. En uh, 5 euro voor kinderen tot en met 8 jaar. Die van vandaag is dus om half 4 is net gestart. Maar wees gerust, op 9 oktober, 11 oktober, 12 oktober. worden deze burrelwandelingen nogmaals georganiseerd. Meer informatie kunt u vinden op marketingapenstaatje. www.marketingapenstaatje. www.zandvoort.nl en op 14 oktober is er een speciale Kinderburlwandeling. Ook daar kunt u zich vervoegen voor bij het VVV. En vanmiddag om 5 uur gaat van start Culture at the Beach. En dan heb ik het over uh, de Lions Club Zandvoort, die organiseert vanmiddag voor de vierde keer in samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. En de beachclubs Club Nautique, Far Out, Plazant, Vogels. En, en uh, vanaf 5 uur Culture at the Beach. Gaan we naar dinsdagmiddag? Dan is het weer tijd voor cinema nostalgie. En dan gaan we, kunt, kunt u genieten, als u boven de 50 bent, tenminste. Yes, jij mag er nog niet heen erop, ik wel. De Pink Panther, de vierde: The Revenge of uit 1978. Met uiteraard Pieter Sellers in de hoofdrol. Dat begint allemaal om 1 uur. En uh, u bent daar van harte welkom als je boven de 50 bent. Uh, meer informatie kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. www.circassandvoort.nl Dan www hebben we nou, op 10 oktober. Dan is het weer tijd voor de pubquiz in Café Koper... aan het Kerkplein nummertje 6. En dat begint allemaal om 9 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.cafékoper.nl www.cafekoper.nl. Dan op zaterdag 11 oktober is het ook weer Jazz aan Zee. En dan hebben we het over uh, Saskia Laro... De jazzavonden vinden elke tweede weekend van de maand plaats... in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Talassa. De toegang is altijd gratis. Uw gastheer in het juttje is Ton Ariussen. Indien u wenst te eten tijdens of na het optreden... reserveer dan via Talassa. Saskia Laro, de lady, de lady Miles Davis op trompet. Echt een geweldige aanrader. Dan is er zondag ook weer jazz in Zandvoort. En dan hebben we te gast Hermine Deurlo... En die speelt Mondharmonica. En dat speelt zich allemaal af in gebouw De Krocht om half drie op deze 12e oktober. Meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En 10, 11 en 12 oktober is er ook weer race-spectakel op het circuitpark Zandvoort. Want er zijn het DNRT-finales. Drie dagen lang racegeweld op het circuitpark Zandvoort. En meer informatie kunt u vinden op www.cpz.nl www.cpz.nl NL Tot zover. Oké, okay, dat was hem dus, de evenementagenda. Stuk korter trouwens dan, uh, dan gisteren, Robert-Jan. Ja hoor. Het valt op, het <laughs> valt op. Evenmiddag Ajax tegen Pek Ook die wedstrijd begint om kwart voor vijf. Net als de boekpresentatie van Zwarte Riek in het wapen Wapenvasthandvoorts. Van Bob Marley en de de Three Little Birds. En over voetbal gesproken, SCW die nam het gisteren op tegen SV Zandvoort 1. De wedstrijd hebben we gisteren gevolgd en konden je vertellen... ...dat op een gegeven moment 3 tegen 0 stond in het nadeel van SV Zandvoort. Nou, de wedstrijd is gisteren geëindigd in een 5-0 eindstand. Een teleurstellende wedstrijd dus voor SV Zandvoort 1... Hier is een disco classic van de SOS band. En just be good to me. de SOS Band en Just Be Good To Me. Ja, we gaan eens even contact opnemen met uh, Lena van der Haak... want, Lena, goedemiddag trouwens. Gisteren goedemiddag. een geweldige korendag in Zandvoort. Ja, we hebben weer genoten, hoor. De achtste keer, Marlies. Maar het was, uh, het was weer raak, hoor. Het was echt super gaaf om weer mee te maken. Ja, want uh, ja, wat is er gisteren allemaal gebeurd? Wat is uh, jou opgevallen? Wat was spectaculair? Nou, um, het begon al uh, vrij vroeg, rond uh, half elf. Toen zijn we, zijn we begonnen met een klein toneelstukje... zoals we eigenlijk altijd al beginnen... met, uh, met uh, een enkel, enkele leden van het koor. En dit keer ging het, uh, uh, omdat het thema Dierendag was... ging het vooral om uh, ja, uh, de dieren, dierenasiel hier in uh, Zandvoort. Want dat was eigenlijk ook uh, de rode draad uh, van Korendag uh, 2014. Um, iedereen moest uh, één liedje... Zingen minimaal uh, wat met dieren te maken had. En uh, dat deed ook trouw elk koor. En dat was heel erg leuk om te zien uh, en te horen. En uh, ja, wat vooral leuk was om te zien, was ook dat elk koor. Uh, zijn best had gedaan om er ook qua kleding iets uh, mee te doen. Dus, dus de dames hadden allemaal sjaaltjes om van een tijgerprint of een uh, leeuwenprintje. En de heren hadden ook heel leuk als uh, um, detail uh, iets met een, een tijgerprintje of een uh, leeuwenprintje gedaan. Bijvoorbeeld iemand had uh, bretels in de, vorm, of in de kleur van een uh, leeuw. En weer iemand anders had een tijgerstrikje. En weer iemand had een uh, bandana om zijn hoofd. Wat, uh, wat heel erg leek op, uh, op de, de, de, ja, de haren van een leeuw. Dus ja, dat vonden we, vonden we allemaal heel erg leuk. Dat mensen zich echt uh, zich een beetje verdiepen in het thema. En dat, ja, dat is altijd leuk om mee te maken. En zeker ook voor het publiek. Want de hele dag was er publiek. Van half elf ochtends tot... Uh, ja, toch wel tien uur, half elf... S avonds. De kerk bleef... Uh, ja, bleef vol. Uh, mensen kwamen af en aanlopen. Sommigen kwamen zelfs uh, een aantal keer terug. Die zeiden van, nou, ik ga nu eventjes naar huis... om wat te eten. En dan kom ik straks weer terug. Dus dat was uh, ook heel erg leuk... om te zien. Dus niet alleen maar... Uh, uh, bezoekers of toeristen... maar ook heel veel mensen uit eigen dorp... Die gewoon af en toe even kwamen aanwaaien... en kwamen genieten van het koor. Want uh, ja, we hadden een... Uh... Programmaboekje in elkaar uh, uh, samengesteld. Waardoor, waardoor je ook precies kon zien wanneer welk koor uh, zong. En omdat we allerlei diverse ja, diversiteit hebben, uh, kon je ook gericht uh, uh, naartoe om te kijken van nou, dit is een leuke groep. Die spelen alleen rockmuziek of uh, die, die, die zingen alleen rockmuziek of dit lijkt me leuk, want dat is echt een vocaal uh, ensemble. Nou, daar wil ik wel naartoe. Dus dan konden ze gewoon precies op tijd even naar de kerk. En daarna bijvoorbeeld weer uh, terug naar huis of terug het dorp in. En dat is een formule die, uh, die aardig werkt, want het is een heel gemoedelijk. en Iedereen uh, ja, waait letterlijk even aan. En zo blijft die kerk toch uh, gedurende de hele dag vol. Ja, gisteren was Dierendag, het thema dus ook van uh, Korendag uh, 2014. Jullie hadden ook nog een uh, veiling en een uh, collecte... voor het uh, Kennen met Dierentehuis hier in Zandvoorts. En als ik het goed heb, uh, is de veiling zo rond kwart voor zeven geweest. Kan je daar wat over vertellen? Ja, de veiling werd uh, gehouden. Um, een aantal leden van het koor uh, hadden allerlei uh, ja, mooie creatieve dingen gemaakt. Zoals schilderijen of uh, uh, iets met uh, textiel. Nou, dat was uh, heel erg goed ontvangen. En uiteindelijk is er maar liefst 250 euro uh, opgehaald. En deze is aan het eind van de avond uh, aan twee afgevaardigden van het dier uit uh, overhandigd, die cheque. En dat was uh, echt heel leuk, dat, om, dat, dat, uh, ja, dat we hier een... Uh, Iets moois hebben kunnen neerzetten en dat we ook nog uh, iets uh, ja, heel erg veel plezier aan hebben beleefd. Geweldig en het uh, geldt voor het uh, kennen met dieren thuis. Heel belangrijk natuurlijk, want daar hebben ze het hard nodig, uh, Lena. Jazeker, elke cent telt hoor. Zo is het. Nou, Korendag, uh, voor jou is het waarschijnlijk uh, laat geworden, Lena? Of viel het mee? Uh, ja, het was wel redelijk laat geworden. Want uh, ja, om half elf, uh, rond tien uur, kwart over tien, was het klaar. En uh, ja, dan denk je: oké, okay, dan is het ah, maar dan begint het voor ons. Want dan gaan we natuurlijk alles nog opruimen. Want het uh, uh, ja, decor moet worden afgebouwd, uh, af, we moeten zelf worden afgesminkt, de kleding moet worden uitgetrokken. Maar ook um, ja, alle details: alle kooien en alle dieren erin, alles moet weer verzameld worden, al het vuil moet opgeraapt worden, de kerkbank moeten teruggezet worden van de eerste drie rijen. Kortom, je bent toch wel even nog wel een paar uur uh, aan de gang. Want ja, de dienst van, uh, van de zondag, die om tien uur begint... Ja, daar uh, mag dan geen spoor meer te zien zijn van koren. Dus ja, je bent echt nog wel even bezig om uh, alles weer spik en span te krijgen. Ja, daar komt dus uh, heel wat bij kijken. Nu hadden jullie uh, heel veel koren. Hoeveel koren hebben er in totaal meegedaan? Uh, 21. 21 koren en ze kwamen van Heinde en Verre. Hoe hebben de koren het uh, ervaren bij jullie? Nou, tot nu toe hebben we alleen maar uh, positieve reacties gehad. En dat zie je ook op de, web, op de website zinghaanzee.nl. En op onze Facebook-site, of uh, onze Facebook-site, dat mensen echt te reageren van... Goh, we hebben geweldig genoten en er was van alles uh, voorzien. We, konden, we kregen water, we konden onze spullen kwijt zonder dat we uh, misschien van het van gestolen worden. Want er waren speciale kisten uh, waar alles in uh, geplaatst uh, kon worden. De, de aankleding was geweldig, de service was geweldig dat mensen konden wat eten, en drinken, er waren genoeg toiletten. En dat is toch heel belangrijk als je een koor hebt van 60 man. En we moeten allemaal, voordat we gaan inzingen, nog even naar het toilet. Ja, dat zijn gewoon kleine zaken die heel belangrijk zijn. En uh, ja, door het toilet, je vrouwen die alles ook schoon hielden. Ja, dan, dan uh, zing je ook gewoon wat lekkerder. En als het publiek dan ook enthousiast is, dan zie je gewoon stralende kopjes weer naar buiten komen. En dan hoor je achter de coulissen hoor je van iedereen uh, van ja, het was zo leuk. En iedereen deed mee en die aankleding was zo gaaf en dat mensen foto's hebben gemaakt van onder andere mij want ik was uh, verkleed als poes nou dat is dan uh, leuk dan weet je zeker dat het aanslaat en dat naast het publiek ook zeker de koren dit weten te waarderen ja kortom uh, Lena een geslaagde korendag 2014 inderdaad verzorgd door de beatspop uh, hier uit uh, Saltvoort. de foto trouwens voor jou die heb ik ook nog gezien hè? dus ja leuke foto ja, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay. vandaag, vandaag lekker rustig aan, hè? Ja, zeker. Dankjewel voor je Geweld, verslag. Bedankt. En een fijne zondag verder, Lena. Ja, jullie ook Oké, okay, ah. hoi. en Locked Out of Heaven. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Allereerst, Feyenoord ontving op eigen veld. FC, of ontvangt FC Groningen in Rotterdam. En momenteel is het daar de tussenstand 2 tegen 0. En dan gaan we naar een andere wedstrijd. AZ tegen FC Twente. Daar is hij inmiddels drie keer gescoord. En daar komt hij aan. Eén keer door AZ en twee keer door FC Twente. Eén tegen twee der Hoven, de tussenstand. En nog even geduld, want om kwart voor vijf krijgen we de klapper van de dag. Ajax thuis tegen Pek Oké, okay, we houden de wedstrijden voor je in de gaten bij CFM Zonvoort. Moet ik wel even plaat klaarzetten? Nou, ik heb nog een berichtje, hoor. Oh, e doe doe e even een berichtje. En dan. dan heb ik het over hockey. En dan gaan we even naar Bloemendaal. Want de eerste zegen van de vrouwen van Bloemendaal is een feit. De vrouwen van Bloemendaal hebben voor het eerst in de hoofdklasse een wedstrijd gewonnen. Op eigen veld werd Kampong met 3-2 verslagen. Annemiek Schildmeijer scoorde twee keer voor Bloemendaal. Joël Ketting maakte de derde treffer voor Bloemendaal. Laren boekte, Laren boekte ook een overwinning. In Laren met SCHC met 3-2 aan de kant gezet. Laren is nog altijd koploper. De andere Noord-Hollandse ploegen verging het wat minder. Amsterdam ging met 3-2 onderuit tegen Mop. Hurley moest haar meerdere erkennen in oranje-zwart, 2 tegen 1. En Pinoquet verloor met 4-0 van ADM. Met u daar ook weer over bij? Tot zover, tot zover u 2 van dit programma. Zometeen zijn we er nog 1 uur lang na het nieuws en weer van 4 uur. Graag tot zometeen.